Veldhuizen van Zanten, die zelf verpleeghuisarts is geweest... roemde de saamhorigheid van slachtoffers, hulpverleners en personeel. De brand in verpleeghuis De Hof brak vanochtend uit... bij werkzaamheden aan het dak. Vele tientallen mensen ademden de rook in. Zestien mensen liggen in het ziekenhuis en van hen zijn er vijf ernstig gewond. Er is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen...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 Vanwege een spoedreparatie op de A50 Arnhem richting Os... tussen de knopen de Valburg en Ewijk staat 3 kilometer. De linkerrijschok is daar dicht. Tussen Schiphol en Weesbreide nog steeds geen treinen. Vertraging is daar meer dan een uur. Dat heeft te maken met de sein- en wisselstoring. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna drie over negen... De bezuinigingen op kunst en cultuur zijn niet zo erg als ze lijken. Ze kunnen ook veel goeds brengen. Dat zegt tenminste kunsteconoom Pim van Klink. En de Eerste Kamer die heeft morgen de eerste echte vergadering. En dat is natuurlijk spannend voor de kerstverse fractie van de PVV. Aanvoerder Magiel de Graaf die is hier straks uh, om kwart voor tien. En de motorsport heeft een nieuwe bondscoach, Barry Veeneman. Hij wil de sport naar een veel hoger plan trekken. En samen met Ermen Wennemar praat ik met hem. Today's Topics... Toen deze ik, stel hoor je het meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het vandaag nou weer over? Bij de koffiemachine, op het terras, oh, lekker op het strand mm. ah. oh. en online. Simone Wijnlands en ik zitten in een heerlijk erg conditionde... Studio ook te bewonderen, trouwens via bienn2.nl. Simone. Hier is het ook gezellig, Willemijn. Uh, de top 5 van vandaag, een regelmatig terugkerend nieuwsonderwerp in, uh, in die top 5, is vertraging bij de NS. Het is uh, druk op de stations Almere en Weesp. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat mensen uh, hopen en verwachten dat de storing snel voorbij is. Op dit moment valt er overigens niets over te vertellen. Toen nog niet, maar aan het einde van de dag bleek dat de problemen gewoon de rest van de dag duurden. Een sein- en wisselstoring een storing bij Weesp was de boosdoener. De trein was dus geen optie voor reizigers tussen Amsterdam, Hilversum en Almere. Maar gelukkig is er dan altijd nog zoiets als een bus. We hebben een beperkt aantal bussen als gevolg van het feit dat uh, heel veel bussen uh, deze week worden ingezet voor schoolreisjes. Um, en dat betekent dat men in ieder geval geduld zal moeten hebben... Uh, als men de reis wil voortzetten naar uh, Amsterdam. En uh, vind natuurlijk ontzettend vervelend... dat we onze klanten op deze manier moeten teleurstellen. Teleurstellen en geduld. Dat zijn inmiddels ongeveer de kernwaarden van de NS. Veel boze tweets vandaag van reizigers dus op Twitter. Op vier. FC Twente heeft vandaag zijn nieuwe trainer Co-Adriaanse gepresenteerd. Die staat te trappelen om te beginnen. Voetbal is entertainment en je speelt het voor mensen... die naar een team komen kijken of naar... Een voetballer komen kijken die ze gewoon heel aantrekkelijk vinden. Denk aan die heerlijke benen van Danny Landzaad. De gouden lokken van Luc de Jong zoals die wapperen als hij over het veld dribbelt. Of die stevige bakkenbaarden van Sander Bosker. Hm. Die ze gewoon heel aantrekkelijk vinden qua speelwijze. 30.000 mensen komen hier kijken, ja, die willen mooi voetbal zien, die willen... Leuzen skanderen als Gostan, I have voor Twente bind, and there's only one FC Twente. Prachtige acties zien, die willen strijd zien, die willen mooie voorzetten zien, solo's, mooie 1-2'tjes. Nou, daar moet ik voor zorgen, ik moet dat regisseren. En dat gaat hij doen voor een jaar. Als het allemaal een beetje bevalt, dan tekent hij nog een jaar bij. Na 10 uur op Radio 1 uitgebreid aandacht voor Adriaanse in Langste Lijn. Dan een heftige brand in Nieuwegein in een zorgcentrum. We waren hier gewoon uh, bezig met die wagen, want die staat stil. De luchtlijn is lek. En wij zagen in, één keer, uh, dag, ja, we zagen in één keer op het dak zagen we een klein vuurtje. werd uitgemaakt in één keer werd het één grote steekvlam. En toen bleef het maar gaan en zwart roken. Vooral de rook was het probleem bij de brand. Het is duidelijk een, een dakbrand. Wel veel rook. Dus ja, en dat is natuurlijk uh, ontzettend gevaarlijk voor de bewoners... Want rook kan nog soms uh, gevaarlijker zijn dan vuur. Maar 150 oude mensen heb je natuurlijk niet 1, 2, 3 geëvacueerd. De brandweer rukte uit met groot materieel, maar ook omstanders schoten te hulp. Wat, wat was je aan het doen daar? Ja, mensen uit het gebouw halen. Zo snel mogelijk. Ben ik naar binnen gegaan samen met mijn collega. Zijn we uh... Alles gaan, uh, iedereen gaan helpen. De bewoners moesten zo snel mogelijk het gebouw uit, dus er was geen tijd om spullen mee te nemen. Ik heb alleen de tanden niet. De tanden niet. <laughs> maar het gaat wel goed met u? Ja hoor. Ja? ja? Ik had een tijd om te schrikken. Niet iedereen kwam er met de schrik vanaf, helaas. Bij de brand vielen ook gewonden. Dat denk ik wel, want is, uh, een paar mensen waren ook zwart. er gezicht en zo, en, en handen en armen... Nee, echt, echt tragisch om te zien. Negen mensen zijn ernstig gewond. En in totaal moesten 40 mensen naar het ziekenhuis. Voorlopig kunnen de bewoners niet terug naar huis... en moeten ze in andere huizen blijven. Op twee, een volle bak vandaag in Den Haag. Zeker 7000 mensen protesteerden tegen de bezuinigingen op Kunst en Cultuur. Ah. Zo'n 300 mensen daarvan maakten dit lawaai voor de Tweede Kamer... maar zij werden weggestuurd door de politie omdat het te bedreigend werd. Tussen de betogers waren veel BN'ers zoals Jan Mulder, Roes Luca en actrice Halina Rijn. Ga toch niet iets kapot maken wat zo goed gaat? Kijk naar de Nederlandse film, kijk naar het Nederlandse theater... dat internationaal zo aan de weg timmert. Het is gewoon echt uh, ja, bedroevend. Dat vinden de oppositiepartijen ook. Dit kabinet draagt vandaag veel van onze mooie kunst- en cultuurinstituten... en gezelschappen te graven in heel Nederland. Het kabinet maakt de kunsten kapot. Kapot of niet, het voornemen van het kabinet... is om 200 miljoen te bezuinigen. Daar is nog steeds een kamerdebat over bezig op dit moment. En zometeen dan praten we met kunsteconoom Pim van Klink. Hij heeft goede tips voor mensen in de kunst- en cultuursector... die hun subsidie kwijtraken en toch hun vak willen blijven uitoefenen. De absolute nummer één vandaag op internet of waar je ook was. Het ging over de hitte. Ja, Het warme weer wat we nu hebben, dat is eigenlijk... een Hele klassieke uh, zomerse situatie voor Nederlandse begrip. Toch was iedereen behoorlijk van het padje af. Want met ruim 30 graden was het de eerste echt tropische dag van dit jaar. En dan ga je natuurlijk niet werken. Het is best wel rood, dus ik had eigenlijk moeten werken. Maar een heerlijke dag als vandaag, dat lijkt het wel niet aan je voorbij gaan. Nee, ik heb even een paar uurtjes uh, vrijgenomen. Even uh, met de kleine. Het is eerlijk weer. En de baas vond het goed? Nou, die ben ik nog niet. Maar nu wel. Dat wordt een permanente vakantie bij het UWV. En wat doe je verder op zo'n bloedhete dag? Ik ga lekker naar het strand met mijn zoontje. Hé, Dico? Nu is het nog lekker, dus een eerste kopje koffie drinken. Maar dan heb ik alvast mijn plekje. Ja, als niemand werkt, dan ligt dat strand echt zo vol, joh. Morgen is het ook nog superheet, maar s'avonds krijgen we dan wel noodweer. Dus ik ga nu snel naar Zandvoort, een kuilgraven, want het wordt echt <laughs> ontzettend druk. Moet ik voor jou ook... Uh, ik ben kratien. blij dat ik morgen gewoon werk. Oké. Okay. Nou, dat was today's topics, voor vanavond. denk Simone, dankjewel. Ja, de Tweede Kamer was vandaag druk aan het vergaderen over de toekomst van de publieke omroep. Op radiogebied had uh, PVV Tweede Kamerlid Martin Bosma een hele opmerkelijke uitspraak. Volgens hem moet het Nederlandse lied een grotere stem krijgen. Als het aan hem ligt, uh, moet Radio 2 straks voor 35% Nederlandstalig zijn. Ja, gaan buitenlandse hits dan vertaald worden, vroegen we ons af. We duiken met de muziekjournalist Jan van der Plas de geschiedenisboeken in. Jan, goedenavond. Goedenavond. Want uh, vroeger, vroeger in de jaren 50-60, toen uh, werden al behoorlijk wat liedjes vertaald naar het Nederlands. Hè? Ja, nou ja, je moet je voorstellen... In de jaren 50, toen, toen waren er nog niet zo gek van mensen die, die Engels spraken. Uh, Nederlands was toen nog de dominante taal in Nederland. En dat, dat zag je ook terug in de, in de, in de omroep en, en de muziek die op de radio gedraaid werd. En, uh, als er al buitenlands gedraaid werd, was dat ook vaak Duits of was dat Frans? Mm -hmm. uh, het Franse chanson bijvoorbeeld. Uh, en inderdaad ook wel Engels hoor. Maar het, uh, in, in die periode was het ook gebruikelijk dat. Uh, kijk, anders dan nu. Kijk, als nu ergens in Amerika iets op nummer 1 staat, dan weten wij dat de volgende ochtend. Uh, of eigenlijk een uur later al met internet. En, uh, de, toen gingen daar maanden overheen. En meestal voor de platenmaatschappij was zo gis om het, uh, de Amerikaanse nummer 1 hit dan over te laten komen. Hier te laten vertalen. Mm -hmm. En daar dan een Nederlandse versie van te maken. En die werd dan als eerste uitgebracht. En als dat een succes ja. werd, kwam er vaak nog wel de Amerikaanse versie overheen. Laten we even, we hebben een voorbeeld. Um, wake Up Little Susie, het origineel van de Everly Brothers. Wake Up Little Susie, Wake Up Ja, en dan de Nederlandse vertaling, uh, vreemd genoeg van The Butterflies, waarom ze dat dan niet vertalen, weet ik niet, maar met het nummer Willem wordt wille word wakker. Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker, wat is dat voor een vreemd geluid? <grijg> Ja, en hier hoor je dan ook meteen een beetje waar het misgaat. Hè? Het, uh, kijk, die Amerikaanse productie van de Everly Brothers, dat was rock'n'roll, dat, dat, dat had schoen. Ja. En dat had ook een leuk pikante tekst, want uh, de Amerikaanse versie gaat over een stelletje... ...wat uh, uh, heeft zitten zoenen in de auto in de drive-in uh, bioscoop. Mm -hmm. En op een gegeven moment is hij afgevallen is, en dan midden in de nacht thuis komt. En de Nederlandse versie gaat ja, over een buurvrouw die in een, is bang is in het donker... ...en dan Willem wordt wakker roept tegen haar man. <laughs> Ja, dat is we weer minder. Maar was dat ook een beetje. Was dat bij al die vertalingen zo dat het vrij nou, lullig heel werd uitgevoerd? Wel. ik bedoel, er zijn uitermate muffe vertalingen van Rock Around the Clock. En ze hebben maar, de eerste rock'n'roll hits. En God mag verhoeden dat we dat weer gaan krijgen. Ja, nu, nu is op Radio 2 meer Nederlands moeten draaien. Ja, ja, nee, ja, dat, uh, ja ik ja. geloof niet dat we naar moeten nou, gaan verlangen. Nee. Maar ik moet ook zeggen, wat, soms, soms waren er wel eens een leuke vertalingen. bijvoorbeeld uh, het liedje Rhythm of the Rain van de Cascades... nou, dat kennen we allemaal niet meer. Maar uh, Rhythm van de Regen van Rob de Nijs is toch wel echt een klassieker geworden. dus oh, ja dat kan dat ik wist ik helemaal uitmaken. niet wat een vertaling was. Dat was ook een vertaling, ja, inderdaad. Goed, Jan van der Plas, wat jou betreft niet terug naar die tijd. Nee dus, hoor. Nee. Dankjewel. Graag gedaan. Naar een andere Jan, Jan Roefs, bij Wimbledon. Hoe is het daar? Ja, nog steeds spannend. Uh, 6-5 Nadal. Derde set, 1-1 in sets tegen de Argentijn Del Potro. Del Potro serveert, moet deze service game dus binnenhalen... om er een tiebreak uit te slepen aan het einde van de derde set. Daar, als het donker wordt, kan het dak over de baan op het centercourt. Federer is nog bezig tegen Juschny op baan 1. Daar is geen dak. Maar ik denk dat de Zwitser het wel gaat redden voordat het donker wordt. 3-2 voor Federer in de vierde set. Hij heeft al een break te pakken. En 2-1 in sets voor de Zwitser. En dan verder tegen Tsonga. Dat is bijna afgelopen. Jolfi Tsonga heeft vijf matchpoints in de tiebreak van de derde set. Won de eerste met 6-3, de tweede met 6-4. BNN Today. Barry Veeneman, dat is de nieuwe bondscoach motorrijden. Zometeen praat ik met hem samen met Erwin Wennemers, Maar eerst Smile van Lillian. Maandag, dat betekent uh, tijd voor sport. Met Erben Wellemars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Hi. We hebben het uh, zo meteen praten met de nieuwe bondscoach... van de Nederlandse motorrijders, Barry ja. Veeneman. Uh, maar eerst even wat anders. Jij was gisteren bij die oldtimer race in Deventer. En dat, dat was tragisch, hè? Dat was zeker tragisch. Dat, was een, uh, dat, dat had een heel leuk feestje moeten worden. Maar het werd een, uh, een grote nachtmerrie. Uh, de, het was, uh, de, was een race waarbij de bedoeling was dat je heel hard optrok... en dan op de finishlijn stil ging staan... En dan pas zouden we zou, zou de tijd eindigen. En bij het, bij het testrondje ging het eigenlijk al verkeerd. Het was heel goed afgezet, het was hartstikke veilig. Alleen de vrouw die aflachte, ja. die stond op de baan. En, en uh, een auto die, die schoot door en die raakte haar vol. En het was blijkbaar is het echt een verschrikkelijke beeld, uh, moet dat geweest zijn. Ik heb het gelukkig zelf niet gezien. Ik was okay. aan de andere kant van het, van het parcours. Ja, en zij is maar, overleden? Uh, ze is vannacht overleden, ja. Ja, dramatisch. Ja, dat is inderdaad verschrikkelijk, ja. Dus... Uh, ja, dat was een hele iets heel anders dan wat, wat ik me erg van verwacht had. Ja. Ik kan me voorstellen. Je was, ja. was je nou ook nog bij de TT in Assen of uiteindelijk niet? Nee, je... nee ik, ben niet, ik, ben, ik ben vaak op de TT op de geweest. Ik ken De, de voorzitter van de TT van de, van de ken ik ook goed. Uh, maar dit de, nee, nee, ik ben er even klaar mee. Je houdt van motorrijden. Je hebt, je hebt een motorrijbewijs. Ik hè? heb een motorrijbewijs, ja. Maar dat is ook eigenlijk alles meegezegd. Ik heb ooit, uh, ooit <laughs> mijn motorrijbewijs gehaald en uh, nou, dan was het wel een beetje. Het is veel, veel te gevaarlijk hey. voor mij. En dat is gisteren ook wel, ook wel weer bewezen dat het uh, te gevaarlijk is. Je mag niet van je vrouw. Nee, ik mag niet. Nee, heel goed. Barry Veneman, die mag het wel van zijn vrouw. Barry, goedenavond. Ja, goedenavond, hai. Een van Nederland's meest succesvolle motorrijders en vanaf volgend jaar de bondscoach van de Nederlandse wegrijders. Ja, precies. En dan denk ik, bondscoach, bondscoach, eh, dat is toch voor teamsporten, niet voor motorrijders? Nou, het is natuurlijk, ja, het is voor teamsporten wel uh, iets meer geschikt. Maar uh, we hebben in Nederland een hele grote groep talentjes en die moeten toch ook uh, gecoacht en begeleid worden. En dat, uh, dat is eigenlijk de hoofdtaak die ik ga vervullen. Ja. ja Hé, hey Barry. Barry uh, ja. Hebben we eigenlijk goede motorrijders in Nederland? Want ik heb ze nu, niet, niet gezien op het, op, op het, op het TT. <laughs> nee, je hebt de TT niet gezien. Nee, ja, we hebben ze zeker wel. Ja, ja ik denk dat in uh, elke tak en elke klasse die we nu hebben... dat er goede rijders in zitten. Maar ja. Ik Maarom... denk wel dat er veel markeert aan de, aan de mentaliteit en, en de begeleiding. Oh ja, wat markeert er aan, aan de mentaliteit dan? Nou, kijk, uh, op een gegeven moment moet er een... Uh, dat is wel erg we kunnen beamen. we moeten wel echt een, een sportmentaliteit zetten. Ze dus moeten er echt voor willen gaan. En dat is nu momenteel nog niet echt het geval. Uh, het wordt vaak nog gezien als een, uh, een bijding. En, en ze hebben lol en plezier. En uh, dat is vaak belangrijk als het we uh, presteren op de motor. Dus maar dat ko komt dat doen. misschien omdat we in het geheel, als je het over de hele wereld beschouwt, niet zo heel veel uh, uitmaken? Dat ah, weet nou, ik niet. Dat het oh. probleem wat we in Nederland een groot hebben, is, is het aantal circuits. We moeten eigenlijk wat meer uh, mogelijkheden hebben om te trainen. Dat doen we nu, in, uh, vooral in Spanje en in Frankrijk. Mm. En als we dat naar Nederland kunnen trekken, dan hebben we weer wat meer voordeel. En waarom wordt er niet in Nederland getraind dan? Nou, we zitten met uh, geluidswetten en milieuwetten, waardoor we uh, ons aan de regels moeten houden. En, en niet zo heel veel trainingsdagen hebben. Oh, want je, je hebt een beperkt aantal trainingsdagen en daar moet je het in doen, want anders over, over, over, overschrijd je die uh, geluidsnormen en milieunormen. Ja, een, een, een circuit mag een, een x-aantal dagen geluid produceren per jaar. Ja, ja. En je weet met alles wat schaars is, want die dagen zijn schaars, uh, alles wat schaars is wordt duur. Mm -hmm. Dus het is uh, voor ons om het circuit te huren en, en te exporteren, is gewoon heel moeilijk om dat, uh, om dat te doen. Omdat het, die kosten zijn zo hoog, dat we liever kiezen om een, een week in Spanje te gaan, gaan rijden. En in, dan in Spanje, daar, daar malen ze niet op het milieu, kennelijk? Um, nou, in Spanje bouwen ze de circuits op, uh, op iets betere plekken, waardoor er uh, geen vakantiehuisjes omheen staan die gaan uh, protesteren tegen geluid. Ah, cool. hey, maar, jij, maar jij gaat volgend jaar bondscoach worden. Wat ga jij dan veranderen? Nou, ik ben nu bezig uh, met mijn huiswerk te maken en de opleiding te volgen, zodat ik uh, les mag geven. Ja? Ik heb de laatste uh, twee jaar doe ik al, uh, al lesgeven aan, aan motorrijders. En wat ik wil veranderen is eigenlijk, ik wil de jongens behoeden voor de, de valkuilen waar ik zelf in gestapt ben. En welke valkuilen zijn het dan? Uh... Nou, kijk, af en toe moet je uh, beslissingen nemen. Uh, Laten we zeggen, als je als je als een trein ziet en je hebt een begin- en een eindstation, hmm? dan moet je dat, dat einddoel goed voor ogen houden. En ja, zeker uh, in onze commerciële sport is het heel gemakkelijk om... Uh, om voor elke kleine stapje van de trein te springen wat anders te gaan doen. En dat moeten we, ja, ja. Daar moeten we zo voor behouden. Want je ziet nu dat heel veel rijders, echt goede rijders, in het verleden ook, uh, ook stappen gemaakt hebben die ja, of veel te snel gaan of veel te grote stappen nemen of juist heel commercieel voor een, een buitenlandse ploeg kiezen en dan na twee wedstrijden afgeserveerd worden omdat ze niet presteren. En De wereld is groter dan alleen Nederland. De jongens ja. moeten zo min mogelijk op assen gaan rijden, juist veel meer in het buitenland gaan rijden. ja. En, uh, uh. en daar moet natuurlijk een budget voor zijn, dat snap ik, maar er moet ook een stukje begeleiding achter staan. Hmm. Maar ga je dan zo meteen met, met al die jongens ga je dan een team vormen? En, en hoe moet het dat zien? Ga je dan alle sponsoren bij elkaar gooien... en je gaan zeggen van we moeten één gemeenschappelijk uh, programma gaan maken? Nee, nou niet helemaal zo. Het is zo dat uh, we hebben gewoon hier een stuk subsidie voor... en ik ga niet zozeer gelijk een team vormen. We gaan eigenlijk uh, vanuit een aantal klasses een paar jongens pakken die we dan uh, in, een, in een selectiecirkel... Uh, hmm. Uh, stoppen en die we wat intensiever gaan begeleiden. Als, we, uh, als het heel simpel zegt dat we zeggen, nou die jongens hebben het inzicht om om WK-niveau binnen nu en een paar jaar te bereiken, dus daar willen we meer energie in stoppen. Mm. En ja. verder zijn we nu in Nederland begonnen, en dat is afgelopen jaar, twee jaar gebeurd, met een NSF 100 club kla uh, klasse en een Moriwaki-cup. En dat zijn eigenlijk cups op basis van standaardmotoren. Dus hier hebben we ja. allemaal dezelfde fietsen, allemaal dezelfde spulletjes. Ja. Er is Geen onderscheid in, alleen de rijder kan een verschil maken. En dat zijn betaalbare klassen waarin niveau uh, ja, aan te wijzen is. En daarom, uh... en ga, ga je dan ook een scouting systeem op, opstarten? Ja. Of? ja. Hey, wat ik heel even wilde vragen, Erben, als je het vergelijkt met ja. tennissen, daar is ook geen bondscoach, toch? of ook niet. Nou, daar is niet een iedereen heeft iedereen zijn eigen coach. Ja. dat het nou, niet aan te vertellen Je ziet je ziet het wel steeds vaak. Kijk, als je bij tennis schaatsen. ziet natuurlijk tu, wel wel het, het het het bij tennis zie je de, Davis Cup eh Ja, nee, ik cup, bedoel, ik bedoel schaatsen. Elfo. Ik zei tennis, maar ik bedoel schaatsen. schaatsen ja, nee, dat is dat, maar scha schaatsen hebben natuurlijk ook de ploegafvolging en daar gaat natuurlijk ook wat het één en ander gebeuren. Namelijk hier kan ik verder niks over zeggen. <laughs> Dankjewel. Je, je bedoelt? Nee, nee. Nou ja, het is, uh, uh, nou, bij, bij, bij schaatsen is het natuurlijk ook altijd een individueel belang. En ja. er komt nu een nieuw teamaspect bij. Dat hebben we al twee keer op de Olympische Spelen gehad. Hè? En twee keer hebben we daar enorm op gefaald. En daar wordt ook een team gemaakt. Dus daar, daar, zal, daar gaat waarschijnlijk ook wel het een en ander van. En daar is natuurlijk ook een... Uh, ja, en daar word, ook jij voor, daar word jij voor gevraagd, begrijp ik. Uit deze, nee, nee. <laughs> dit ik lachje heb, ik, van je. ik heb nooit... Uh, nee, ik, uh, ik, uh, ik, ik ik heb, ik heb me er wel... Uh, ja, ik vind het wel... Het lijkt me wel heel leuk. Aha. Bij deze... Maar we gaan het nu wel over motorrijden hebben. Dat, dat lijkt, me, lijkt me, lijkt me veel, veel, veel, veel verstandiger. Ik noteer even Erwin, bondscoach oh. van de ploeg. Als exact, ik kan ik gewoon Duits bellen ja. voor de informatie. Ja. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. <laughs> nee, wat ik nog even hey. wilde weten, Barry. Um, jij, jij hebt zelf jarenlang professioneel gerezen, een van de weinigen. Maar het is ook een hele heftige sport. En er vallen doden bij. Dan heb ik begrepen dat jij dat zelfs een keer hebt gezien... voor je neus gebeuren, een vriend van jou... Mm -hmm. Hoe, hoe ga je met zoiets om? Hoe verwerk je dat? Oeh, ja, ja ik denk dat het voor iedereen heel persoonlijk is. Um, ja, kijk, in onze sport, en, uh, dat is een heel vervelend uh, iets. We weten waar we mee bezig zijn en we weten dat dit een van de risico's is. En in godsnaam hoop ik natuurlijk nooit dat het gebeurt, maar ja, het, het is wel eens gebeurd. In 2008 heb ik een, een goede vriend ermee verloren. En uh, ik wil ik en pak hem weer 20 meter achter. En ik wist gelijk, dat de foute boer. Je ziet aan iemand, je ziet wat er gebeurt. En je weet, hij komt niet uit een ei. Dus ik weet wel, uh, ik denk, die is, die is overleden. En op dat moment gaat er eigenlijk niet helemaal niet zoveel door je heen. Het enige wat ik gezegd heb tegen mijn team. Is van, joh, ik rij niet verder vandaag. Want dit gaat mij, uh, ik kan er niet meer balwerken nu even. Nee. En toen reed ik s'avonds op de terugweg naar huis toen met de camper. En uh, toen kreeg ik ook het belletje van, joh, hij is overleden. Maar hij was eigenlijk op het circuit al overleden. Dus dat wisten we eigenlijk al. Ja, en dan heb ik hem toen heb ik de camper wel even langs de kant gezet. Dan ga je wel even bij jezelf uh, te raden van, joh, wat ben ik eigenlijk mee bezig? En toen heb ik ook uh, thuis met mijn vrouw overlegd van, joh, we moeten, wat zal ik doen? Ik kan links of rechts of, of je stopt nu met het hele verhaal. Of je gaat er nu nog een schepje bovenop doen en nog geconcentreerd en nog beter mee bezig gaan. En uh, ik ben toen de, uiteraard naar de begrafenis geweest in Engeland. En uh, mm -hmm. ook met andere coureurs over gesproken. En ik heb eigenlijk vanaf toen gezegd van, ik wil, uh, ik wil me nog meer inzetten. Ik wil er nog meer, uh, meer focus op leggen. En ik heb die races daarna eigenlijk mijn beste prestaties ooit neergelegd. Dus het kan op verschillende manieren kun je het, uh, kun je het opvangen. Maar is dat wel iets wat je. Uh, ik kan me voorstellen, je zegt de hele, als je het hebt als dat jij bondscoach wordt, moet helemaal geprofessionaliseerd worden. Die jongens moeten beter weten waar ze aan beginnen. Uh -huh. die, die doen maar wat nu. Is dit ook een aspect dat je aan hen gaat leren? van dit zijn wel de gevaren. Nou, wat ik ze wil leren is dat, dat elke meter op het circuit risico's met zich meebrengt. Ik vind het, uh, vind het heel naïef om te zeggen van ja, maar ik rijd. Slechts Nederlands kampioenschap en daardoor loop ik minder risico. Nee, het is of je nou met 150, 200 of 50 km u valt, het doet allemaal pijn. En zelfs de kleinste, lulligste valpartijtjes, die veroorzaken de meeste schade. Ja, zijn we ook beseffen wat er kan gebeuren, ja. Ja, zijn er veel rijders die zich dat niet beseffen? Ja, vind ik wel. Maar vooral die onbevangenheid, bij die jonge sporters, bij die jonge coureurs is dat natuurlijk ook een pre. Dat ze helemaal geen angst zien, daarom gaan ze ook zo ongelooflijk hard. Nee, nou, Dat is, uh, daar zou je helemaal gelijk in hebben. Uh, wat je wel ziet bij ons is. Uh, ze zeggen altijd. iemand is snel tot zijn ergste valpartij. En zeker bij die jonge gastjes. als ze de eerste grote valpartij meegemaakt hebben. daarna zie je de werkelijke persoon in hun. En dan, daarna zie je ook. of ze daarna weer hard kunnen gaan. Hm. Ja. En, uh, maar ja, je hebt wel gelijk. Af en toe zie ik. Uh, afgelopen keer op assen. Uh, ik heb ook al mijn nagel verbeterd. wat ik daar zag in 125 en hoe ze daarvoor vechten en wat er allemaal gebeurt. Dus ja. Kijk, ik heb altijd gezegd dat um, een rijder zonder angst leeft niet lang. En dat, dat, ik, ik ben van overtuigd dat het waar is. Want zonder mm. angst uh, ga je het gewoon niet lang redden. En zeker die jonge jongens, uh, ja, die zijn wel iets gekker als, uh, als wat ik inmiddels met mijn 34 ben. Ja. Maar je moet wel weten wat je moet doen. En daar ben jij dan weer voor, Berry Veneman, Want je bent uh, straks dan de bondscoach. En uh, succes daarmee met het nou, pro professionele analyseren ja. van de motorsport. Dankjewel, Berry Veneman, En dankjewel ook Erben Wennemars. En tot volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Exit Holland. Eventjes van het circuit. Hop de hele wereld over. Uh, naar Australië, uh, daar woont Hugo Jacobs. En in Exit Holland zoeken we natuurlijk altijd naar verhalen van Nederlanders in het buitenland. Hugo, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Hey. hoe gaat het? Goed met jou. Ook goed. Tenminste, dankjewel. apart, want jij uh, bent samen met je vriendin tijdelijk op een biologische boerderij gaan werken. Terwijl je eerst gewoon, waar woon je? In Brisbane, geloof ik? Ja, dat klopt. Naast ja. er nog niet, maar we waren heel veel plannen om in de stad te wonen, ja. ja. en en zou dan je stadsleven ja. inruilen voor het boerenbestaan? Ja, nou ja, een, een nieuw land is natuurlijk ook wel leuk om meer van het land te zien dan alleen maar uh, de stad. En het is een hele goede manier um, om op een boerderij te gaan werken om ook een andere kant van het land te zien Zeker Australië met zoveel uitgestrektheid en het platteland natuurlijk, hè. Mm -hmm. En, maar dat is vast niet allemaal zo netjes geregeld zoals bij ons hier. Uh, de zijn. <laughs> nou, nee, dat is zo. Um, je hebt een organisatie die heet, die heet WOOF, de WWOOF. Mm. Dat betekent Willing Workers on Organic Farms. Yeah. En uh, een vrijwilligersorganisatie die bestaat over de hele wereld. Daar kun je voor een paar tientjes voor aanmelden. En uh, nou, ze, ze geeft je de mogelijkheid om, uh, om te kijken hoe, de, hoe je dat bevalt op zo'n boerderij werken. Je, ja. je werkt dan een, een uur of vier, vijf en geld voor onderdak en, uh, en eten. En, maar dit, dat, dat gaat er dus heel anders aan toe, neem ik aan, dan hier bij ons in Holland. Een boerenbedrijf. Ja, totaal anders. Wat, wat, uh, wat vooral heel indrukwekkend en anders is, is gewoon de schaal. Mm -hmm. uh, wij kwamen terecht op een, op een bedrijf in de buurt van Canberra. Yeah. Uh, gerund door Margaret, de eigenaresse van, van de farm. 75 jaar oud. En echt een gigantisch groot bedrijf. Je bent uh, nou, een half uur, drie kwartier bezig om met een uh, full-wheel drive van de ene kant naar de andere kant te rijden. Dat is lastig als je een en beetje dan... onkruid moet wieden, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ontzettend lastig. Zeker als, dat dan, uh, <laughs> zeker als het een biologische boerderij is. Hè, dus alles met de hand moet gebeuren. Ja. Zonder bestrijdingsmiddelen. Uh, ja, niet te doen. Dat is gewoon echt niet te doen. En, en, en, en zeker niet als, er, uh, als het zeven jaar niet geregend heeft. <laughs> En wij dan net meemaakten dat, uh, dat het begon te regenen. Wel leuk om met z'n allen te vieren in de kroeg dat het geregend had. Ja. Maar bij terugkomst uh, was het hele bedrijf overstroomd en een dam doorgebroken. Een is gigantische ravage. Dus er uh, was werk genoeg voor uh, ons Nederlandse dijkenbouwers. En is dit nou een, een eenmalige avontuur? Of denk je van, ha, nou dat boerenbestaan bevat me wel? Nou, ik vond het wel heel leuk. Ik wil het zeker wel vaker doen. Ik, uh, het zou niet mijn leven moeten zijn, denk ik. Maar uh, ik vind het wel leuk om af en toe zo eens even je zinnen te verzetten, ja. ja Lijkt ik... me heerlijk, eerlijk gezegd. Af en toe eventjes. Ja. Hugo Jacobs dus, die uh, in, uh, op een biologische boerderij werkte. Leuk dat dat ook kan, gewoon in Australië. Je meldt je daarvoor aan en dat, en dat, dat kan. Dat is mooi. Ja, ik had iedereen aanraden. Hugo. Even aan de andere kant van de wereld. Hugo, dankjewel. Graag gedaan. Doeg. Half tien is het uh, tijd voor het Nieuws hier Jobboot. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het kabinet houdt vast aan de bezuinigingen van 200 miljoen euro op kunst en cultuur. Volgens staatssecretaris Zijlstra is er geen sprake van kaalslag en worden er nog steeds miljoenen in cultuur geïnvesteerd. De oppositiepartijen willen de bezuinigingen in stappen doorvoeren, maar daar voelt Zijlstra niet voor.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 Op Wimbledon is de als zesde geplaatste Thomas Berdig uitgeschakeld. De Tsjech verloor in de vierde ronde van de Amerikaan Marty Fish... die eerder Robin Haasen versloeg. In het vrouwentoernooi werd de als eerste geplaatste... Deense Caroline Wozniacki uitgeschakeld. Ook Serena en Venus Williams, die Wimbledon samen negen keer wonnen... werden vandaag uitgeschakeld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Maar heus niet iedereen is uitgeschakeld, toch Jan Ros? Wat voor Nee. Zeker Del Potro nog niet. Hoewel hij de tiebreak heeft verloren in de derde set van Nadal. 2-1 in sets nu voor de Spanjaard. Maar de Argentijn heeft de eerste game van de vierde set gewonnen. En we kijken ook naar die andere wedstrijd tussen Jusni en Federer. Federer heeft twee matchpoints gehad op de service van de Rus. 5-3 in de vierde set. 2-1 in sets voor Federer. Maar nu is het de Jews in die game. En Tsonga heeft dus inderdaad gewonnen van Ferrer. Hij won de tiebreak. 6-3, 6-4, 7-6 dus voor de Fransman. Nadal nog bezig. En Roger Veder nog bezig op Wimbledon. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het kan je niet ontgaan zijn vandaag. Belangrijke dag voor de cultuur. Uh, staatssecretaris Halbe Zijlstra, die wil 200 miljoen euro besparen op cultuur. Oftewel, flink snijden in die subsidies. Ja, en nu is de vraag. Um, kunsteconom Pim van Klink, goedenavond. Pim van Klink, Goedenavond. Ja, ik hoor u nauwelijks. Het spijt me verschrikkelijk, maar ik probeer op verschillende plekken, maar u zult echt wat harder moeten praten. Hey, nou, ik praat vrij hard, maar dan ligt het aan uw telefoon. Hoort u mij nu goed? Nee, nou, ik versta u nauwelijks. Anders moeten wij, denk ik, eerst even kijken of we, nog even of we er iets aan kunnen doen. Anders moeten we even terugbellen. Ik kan niet nog veel harder praten. Dat zou een beetje raar zijn voor andere luisteraars. Ja, we gaan eerst even een plaat draaien. Bellen we u zo meteen terug.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 need a little bit of happiness, yeah. need a little bit of happiness, yeah. Jonathan Jeremiah, happiness. En als het goed is, zijn we nu wel te verstaan voor elkaar. Pim van Klink, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat klinkt een stuk beter. Kunsteconoom. Um, en we hebben het over de subsidies natuurlijk. Uh, die worden gekort op de kunsten. Uh, 200 miljoen zal niemand ontgaan zijn. Dat, is, dat moet er bespaard worden op, uh, op cultuur. En u vindt dat eigenlijk wel een goed plan? Nou, als kunsteconoom heb ik niet zozeer een oordeel over de hoogte van de subsidiëring. Als wel of dat geld wel of niet goed besteed is. En ik vind in dat opzicht vind ik de plannen van dit kabinet eigenlijk niet zo goed... Ik vind eigenlijk dat als je dan toch gaat bezuinigen... dat je dan wat zorgvuldiger moet kijken naar hoe je je geld inzet. Maar u vindt, laten we het eerst daar even over hebben... u vindt het feit dat er uh, gekort wordt, dat vindt u wel goed? Nou, ik kan me best voorstellen dat als alle sectoren uh, bij de overheid moeten bezuinigen... dat ook kunst en cultuur moet bezuinigen. Ja, en daar is gewoon niet aan te ontkomen. Zeker. En wat, en wat bedoelt u dan met ik vind het wel goed dat er bezuinigd wordt... maar alleen niet de manier waarop? Nou, je kunt je voorstellen dat we de afgelopen decennia dat we steeds meer geld in kunst en cultuur zijn gaan steken, maar dat dat niet de effecten heeft gehad die daarmee bedoeld waren. Dus we zien niet dat er heel veel meer mensen naar de gesubsidieerde kunst zijn gegaan. Dus ik heb al eerder in onderzoek aangegeven dat de wijze waarop we subsidiëren. dat die nou niet de doelen die daarmee gesteld worden ook gehaald worden. En nee. dus in dat opzicht vind ik dat dit kabinet nu eens een keertje. het hele subsidiestelsel zou moeten hervormen. Ja, want er wordt kunst gesubsidieerd, en, maar daar gaat geen hond naartoe. Dus dat schiet een beetje zijn doel voorbij. Ja, u zegt het wat poud, uh, wat maar er komt het in essentie maar... op neer. Ja. Ja. Um, maar op wat voor manier dan? Wat zal er wel een goede manier zijn? Nou, we hebben in Nederland inmiddels een situatie bereikt... waarin heel veel kunstenaars echt vinden... dat uh, zonder overheidssteun er geen kunst gemaakt kan worden. En ik betwist dat. Hè. We hebben natuurlijk pas een jaar of 40, 50... hebben we echt heel veel overheidssubsidie. En daarvoor is kunst natuurlijk ook heel levend geweest. Dus ik vind dat we het eigenlijk om moeten draaien. En dat kunstenaars in eerste instantie... weer gewoon moeten uh, kunst maken uh, om publiek mee te bereiken. En als dat heel goed gaat... Dan kun je als overheid overwegen om daar wat subsidie bij te leggen. Om de kunstuitingen nog beter, nog mooier te maken. Maar niet het omdraaien en eerst uh, subsidie en dan pas. Uh, een publiek erbij zoeken. Ja. Laten we even. Er zijn meer mensen met hier ideeën idee hierover. Laten we daar even naar luisteren. Um, vanmorgen was op Radio 1 oud ambtenaar voor de kunst in Rotterdam, Jaap Jong. En volgens hem moeten we kijken naar Engeland. En ik denk dat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 Nou, Thatcher's afgunst van uh, staatsfinanciering voor kunst en cultuur heeft er wel eens geleid, wat sommigen zeggen, dat eigenlijk een uh, shot in de arm voor de uh, kunstsector. Want nu, 25 jaar na die dramatische bezuinigingen, is er eigenlijk een hele gezonde en grote private geldstroom op gang uh, gekomen. Het is heel normaal voor Engelse miljonairs en biljonairs om heel veel geld aan musea te geven. En het is ook heel normaal voor bedrijven om een museum of een collectie of een tentoonstelling of een deel daarvan... Uh, te sponsoren. Ja, dat is natuurlijk weer een ander punt. Hè? Uh, dat, dat, dat, meer, van, meer vanuit dit museum die gesponsord zouden moeten worden. Bent u daar ook voor op die manier? Ja, ik ben een groot voorstander van. Ik ben het volkomen eens met Jaap Jong. Het Engelse stelsel, het Art Council model, dat zou ik ook heel graag hier in Nederland ingevoerd zien. Ja, want je ziet dat in Engeland het bezoek aan de gesubsidieerde kunst vele malen hoger is dan in Nederland. En dat is gek genoeg voortgekomen juist uit een periode van zware bezuiniging op de kunst. Ja. Je ziet dan dat ze opeen... zijn creatief geworden, zei hij. Juist, ja. En waar zie je dat dan aan? Waarin zijn nou, ze creatief je, je geworden? Je ziet dat onder andere doordat ze uh, veel meer gericht zijn op allerlei publieksgroepen die in Nederland nog achterblijven. Een voorbeeld wat ik nog wel eens gebruik, is dat van een uh, symfonieorkest in Birmingham. Mm -hmm. Die na de of, uh, door de bezuiniging zich heel erg, erg sterk zijn gaan richten op allerlei... ...etnische groepen en daar allerlei series voor zijn gaan maken... ...die tot heel veel bezoek juist uit die groepen hebben geleid. En dat Birmingham Symphony Orchestra is daardoor ook uh, echt van de plaatselijke bevolking geworden. Ja. Nou, zo zijn er veel meer. In Engeland is ook de term community arts gemunt. Wat gewoon wil zeggen dat de kunsten zich in de community vestigen... en daardoor ook gedragen worden. En dat er dus ook kunst gemaakt wordt met de plaatselijke bevolking. Ja, dus ja, u, u is... zegt eigenlijk... je moet kijken naar waar er behoefte aan is... Dan, en dan, uh, dan moet je dat soort kunst maken. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen, juist ja. kunstenaars... die daar weer iets tegen in te brengen. Ik hoorde vanochtend Ernst Daniel Smit hier op Radio 1... en die zanger en tv-presentator... die zei, ja, je moet juist niet alleen maar willen maken... daar waar een publiek voor is. Want die, die kunst die maar weinig mensen bereikt... dat is soms die, die kunst... die ja. Aanzet tot nadenken, tot shockeren, dat, dat is de functie van de kunst. Ja, daar ben ik het volkomen mee eens. Want ik ben helemaal geen voorstander van uh, het adagium U vraagt bijdraaien. Want de kunst moet juist voortkomen uit een innerlijke behoefte van de kunstenaar. En daarin moet hij dus de samenleving verrassen. Maar u zegt hier Alleen... wel van je moet een publiek zoeken. Ja, precies. Als je dat gedaan hebt, dan moet je er publiek bij zoeken. Het is niet zo dat je dan vervolgens kunt volstaan van ik heb mijn, uh, mijn, uh, mijn mooie voorstelling of mijn mooie uh, muziekstuk gecomponeerd. Maar juist dan begint ja, de moeilijke taak om daar publiek bij te zoeken. Alle kunstenaars die ik ken, die zijn pas tevreden als ze ook werkelijk uh, het gevoel hebben... dat datgene wat ze gemaakt hebben vanuit hun innerlijke creativiteit ook echt... Overkomt en ook mensen blij oh. maakt. Zou je niet zelfs als echte kunstenaar moeten zeggen: ja, zo so dan miet hem maar op met die subsidie. Dat, dan, dan, dan ben ik een ambtenaar en ik doe het wel lekker zelf. Ja, daar ben ik een groot voorstander van. van ja. zo'n instelling. <laughs> nou, <laughs> dat moet u dan even aan uw kunstenaarsvrienden uitleggen. En dan komt het misschien <laughs> allemaal goed. Ja. Goed, we gaan uh, kijken hoe het gaat aflopen. Nou ja, waarschijnlijk gaat het er allemaal wel doorkomen die bezuinigingen. Maar het is nog niet helemaal het laatste woord erover gezegd. Kunsteconoom Pim van Klink, dankjewel. Zeg er dan. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, morgen dan is de eerste echte vergadering van de nieuwe Eerste Kamer. En uh, dat is vooral spannend voor de kerstverse fractie van de PVV. Die tien mannen en vrouwen zijn namelijk allemaal nieuw in de Eerste Kamer. En het opperhoofd van die fractie is PVV'er Magiel de Graaf. Magiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, die eerste echte vergadering morgen. Uh, heb jij vandaag dan uh, voor die vergadering nog even contact met alle troepen? Nee hoor, dat hebben we gewoon morgenochtend. O, oh, dat is vroeg genoeg. Ja, de fractievergaderingen die zijn uh, uh, voor alle partijen altijd in de ochtend. En dan uh, na het middaguur dan starten de, de plenaire vergaderingen en ook uh, de commissies. Ja, ja, tijd zat dus nog. Nou wordt natuurlijk, of natuurlijk, maar ja, dat is zo. Alles waar, wat de PVV doet, daar wordt op gelet. Dat zal morgen niet anders zijn. Is dat dan spannend voor je, voor iedereen? Nee hoor, dat is niet zo spannend. We zijn uh, drie weken terug, ondertussen zijn we geïnstalleerd. Dus we hebben allemaal kennis gemaakt met de Eerste Kamer. Met, uh, met alle leden hebben we kennis gemaakt... En met de ondersteunende diensten natuurlijk. En vorige mm -hmm. week hebben we al een eerste, eerste vergaderdag gehad. Dus uh, ja. de kop is er al af. Ja, maar morgen is een, een, de, de belangrijke. Wordt de voorzitter gekozen en nou ja, dan, morgen beginnen jullie echt, toch? Ja, morgen beginnen we eigenlijk pas echt. Ja. Ja. Um, een tijdje geleden had ik hier uh, je collega van de SP hier te gast, Arjan Vliegendhart. Ja. En die vertelde hoe lastig het is om als nieuw Kamerlid tussen die oude garde terecht te komen. Nee, dat moet je wel afdwingen. Kijk, um, in je eigen partij word je met open armen ontvangen. We hadden een, een grote fractie, hadden Steven gewonnen toen...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 Ja, respect afdwingen, zegt hij. Dan is de SP natuurlijk nou ja, eigenlijk wel een gevestigde ordepartij geworden inmiddels. Jullie zijn dat nog niet. Um, hoe ga je zorgen dat, dat je collega's niet om jou heen kunnen? Nou, kijk, het allerbelangrijkste is van... wil je bij de, uh, bij de, ge de, ge de gevestigde orde wel of niet horen? Wij gaan gewoon als, uh, als tien uh, frisse nieuwe PVV'ers de Eerste Kamer in. En we gaan daar gewoon ons werk doen. En natuurlijk moet je dat samen doen met anderen... Alleen in de stemverhoudingen en dergelijke... zullen toch ook de partijvoorkeuren die zullen naar voren komen. En uh, wij gaan daar vooral zitten om, uh, om, om alle maatregelen... die vanuit het gedoogakkoord naar de Eerste Kamer komen als wetsvoorstel... om die op een goede manier uh, daar doorheen te krijgen. Zodat die maatregelen uitgevoerd kunnen gaan worden. En dat is uh, onze taak. Ja. En moet je dat doen ook in overleg met anderen. En dat hoort er allemaal bij. Maar uh, ja, om nou per se erbij te willen horen... Nee, we, we zijn er al bij. Ja, ja maar uh, eigenlijk, als je naar de PVV kijkt, is het juist heel erg anti-establishment. En jullie komen nu, jullie zitten hier al, er is niks meer establishment dan, dan de Eerste Kamer. Hoe zorg je dan toch dat je daar niet ingekapseld gaat worden? Nou, door gewoon zelf uh, a, scherp te blijven op elkaar met z'n tienen en, en, en b, door gewoon uh, het frisse PVV-geluid ook in de Eerste Kamer te laten horen. En het allerbelangrijkste nogmaals is de maatregelen van het gedoogakkoord er doorheen te krijgen. En da daarvoor zitten we er. En zitten we er als dat ons lukt, dan hebben we ons werk goed gedaan. Ja, want dat is als ik, als ik nou zou vragen... Van wat zijn je ambities de komende vier jaar... dan is het dat, het, dat gedoogakkoord er doorheen krijgen. Ja, dat is ambitie 1, 2, 3, 4 en 5. Misschien ook nog wel 6 en 7. Ja. Goh, dat is niet heel spannend. Het is niet heel dat. spannend, hè? Nee. Nee. nee. Is dat niet voor jou? Want, ik bedoel, jij doet natuurlijk meer. Jij bent uh, uh, uh, uh, fractievoorzitter in, uh, in Den Haag... in de gemeenteraad voor de PVV... en dan ben je ook nog beleidsmedewerker... voor de Tweede Kamer voor de PVV. Als ik dan een beetje over jou lees... denk ik, dat is een jongen met ambitie... En dan zit je in de Eerste Kamer en dat is toch een beetje ja, ja, ja, ja en amen zeggen. Nou, nee, dat is niet zo. Ja, ja, ja en amen zeggen. Tuurlijk, de ambitie, nou, die hebben we al genoemd, hè. de eerste vijf of zeven ambities. <lacht> maar um, de ambitie ligt daarin om Nederland te veranderen. En dat is uh, in de Tweede Kamer, zowel als in de Eerste Kamer als in de gemeenteraad... is het allemaal even spannend en allemaal even enerverend. En natuurlijk is de sfeer uh, per gremium, hè, zoals we dat dan zeggen, is anders. Uh, de gemeenteraad dat gaat van stoeptegels tot en met uh, cultuursubsidies. Uh, maar ook over ouderenzorg en uh, over hele tastbare dingen. En uh, in de Tweede Kamer wordt natuurlijk het werk uh, voorbereid... wat uiteindelijk naar de Eerste Kamer toe gaat voor een groot gedeelte. En, en daar gaan we op landelijk niveau en wat abstracter in sommige gevallen... Uh, gaan we beslissingen nemen. Maar dat is net zo spannend en dat is uh, net zo enerverend. Maar, en je ja, kan, maar je kan weinig inbrengen Ik bedoel in, de, in de Eerste Kamer. Het is niet als politiek dier, volgens mij ben je dat... Um, ja, je kan je niet veel van jezelf inleggen. Je kan niks agenderen bijvoorbeeld. Nee, de Eerste Kamer heeft... Of de Eerste Kamer heeft geen recht tot, uh, tot het nemen van initiatief. Dat wordt echt uh, de Tweede Kamer toe. Maar dan nog is het hartstikke leuk om daarmee om te gaan. Want uh, uh, als je Nederland wil veranderen... dan zal je deel moeten nemen aan die Eerste Kamer. En dan kan het daar al spannend genoeg zijn. We hebben natuurlijk daar een hele kleine uh, uh, meerderheid... eigenlijk met, met de coalitiepartners en de gedoogpartner die uh, wij dan zijn... En uh, ja, iedereen zegt dan, je hebt de SGP daarbij nodig. Maar als het om dierenrechten gaat, hebben we misschien wel de Partij voor de Dieren nodig. Dus er zijn genoeg uh, uh, zaken waarop we toch echt politiek zullen moeten bedrijven om die... Uh, wetsvoorstellen er doorheen te krijgen. Ja, en dan zeg je dat daarvoor zitten we in de Eerste Kamer, want ja, anders krijg je dat gedrag kort niet door. Maar aan de uh. andere kant, dat is een beetje het rare eraan: de PVV wil die Eerste Kamer helemaal niet. Dat is een beetje tegenstrijdig, natuurlijk. Ja, dat is tegenstrijdig. Alleen zolang uh, de Eerste Kamer er is en uh, meedoet in, uh, uh, in het proces van het maken van wetten, zullen we deel moeten nemen eraan. Dat verwachten onze kiezers ook van ons. En als wij nu hadden gezegd, van nou, dat doen we niet aan mee, ja, dan waren we geen knip voor de neus waard geweest. En daarnaast is het om de Eerste Kamer af te schaffen heb je, als ik het goed heb, een tweederde meerderheid nodig... in beide kamers en dan ook nog eens in twee periodes. Dus daar zijn we niet zomaar binnen, binnen vijf seconden zijn we van die Eerste Kamer af. Dat gaat nog een hele tijd duren. Dus zolang het er is... Doe dus, me mee dus eerst even om dat gedogen akkoord willen. doorheen jassen en daarna als een gek die Eerste Kamer afschaffen. Nou ja, nogmaals, daar kan ik met mijn fractie geen, geen initiatief in nemen. Dat moet in de Tweede Kamer gebeuren. En wanneer dat gaat gebeuren, dat initiatief, oh. Ja, dat zou ik zelf ook even af moeten wachten. Daar heb ik nog geen zicht op uh, wanneer dat eventueel gaat komen. Ja. Hoe is het trouwens? Jullie zitten daar, het zijn allemaal nieuwe mensen, hè? allemaal met z'n tienen. Ja. En dan ben jij dan de, de, de, het opperhoofd, zeg maar van. Hoe bereid je die mensen daarop voor? Nou, we hebben uh, al heel veel trainingen gedaan uh, vooraf. En dat is al gestart uh, na de uh, vorige zomervakantie, na het vorige zomerreces. En we zijn dus echt uh, ja, meer dan een half jaar bezig geweest om uh, te selecteren en te trainen. En daar bereid je op die manier de mensen voor. Dat het ja. was iedere zaterdag in de klasjes van Geert, hè, zoals het al jaren heet. Die zijn, beroemd, ja. die zijn beroemd. En daar hebben we ook als eerste kamerkandidaat aan deelgenomen. Ja, want is natuurlijk, als je kijkt naar de, naar de Tweede Kamer, lag er behoorlijk een vergrootglas op alle, die nieuwe Tweede Kamer. Er was veel gedoe over. je. Um, nee, hebben het ook met James Sharp, Richard de Mos, Erik Lucassen. Nou, er, allemaal, allemaal verhalen daarover. Um, dat moet onder jullie ook wel hebben gespeeld. Maar van jeetje, straks gaan ze dat bij ons ook doen. Nou, dat, dat valt hartstikke mee. Uh, gelukkig zijn het geen bange mensen die, die in de Eerste Kamer zitten en ook in de Tweede Kamer niet. En natuurlijk is er ook uitgebreid uh, gekeken naar het verleden van mensen. Dus we hebben allemaal met de, alle kandidaten die op de lijst kwamen, die hebben een, uh, een verklaring omtrent gedrag ingeleverd. En dat is niet zomaar een verklaring omtrent gedrag. Die was echt op, ja, op alle gebieden zijn we gescreend en ook nog eens een keer heel ver terug in de tijd. Dus we hebben er echt alles aan gedaan, uh, als PVV zijnde, om te kijken of er geen uh, ja, rare dingen gebeurd waren in het verleden. Durf jij je handen voor in het vuur te steken dat er over niemand in de Eerste Kamer een raar verhaal naar buiten komt? Nou, dat kun je nooit. Want uh, ook die VOG's die, die gaan niet terug tot aan je geboorte. De dus de uh, als iemand eens een keer een snoepje gestolen heeft uh, bij, de, uh, <lacht> uh, bij de supermarkt toen hij op de middelbare school zat, ja, dat zou er eens tussen kunnen zitten. Dus 100 zeker ben je nooit, maar... Uh, en ja, over jouzelf, zo... want dat kan je wel zeggen. Nou ja, ik Ik ben, <lacht> uh, ik ben ook uitgebreid gescreend en volgens mij is mijn... Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? De, de, de tegel, zeg maar, waar onder mijn verleden ligt... is volgens mij door alle, alle media al een keer of twintig uh, uh, ja, is, is gelicht. En er is niks onder vandaan gekomen. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja, hoef het ja over was te dat was je, dat je bij de, de, de, de, de, een bedrijf had... dat uh, in drugsbehandelingen handelde. En daar was dan even een gedoe over. Maar uiteindelijk was dat allemaal oké. Okay. Ja, ook dat was uiteindelijk een uh, zwaar overtrokken verhaal. Er was niks aan de hand. Wat ik me nog even afvraag, Michiel. Um, je bent daar nieuw. In de, in, in de, in de Eerste Kamer. En... Wij, wij zitten daar wel eens op de redactie over te praten... van ja, ja die Eerste Kamer is toch een beetje suffe bedoeling En dan heb je de PVV die er als ze ergens op voorstaan... is het wel dat ze niet suf zijn. En dat is toch de, de nieuwe politiek. En als je het eigenlijk goed en wel beschouwt ja, wat jullie daar doen is een beetje komen neuken. Daar komt het op neer. Het is een beetje wetten uitpluizen. Is dat nou wel zo spannend? Nou, de vraag is of het echt spannend is. Maar de politiek aan zich is, is spannend genoeg. En tuurlijk, in de Tweede Kamer is het, hè, dat weet iedereen, is het veel, uh, ja, uh, gevarieerder en levendiger. Dat is echt uh, de hele week door is het daar debat voor en debat na, voorbereiding, zus. Uh, persmomentje zo. Dat, dat is veel hectischer dan de Eerste Kamer. En dat is ook de rol van de Eerste Kamer, om inderdaad die wetten nog eens een keer na te pluizen, om te kijken of ze allemaal wel binnen Europese verdragen vallen, of ze aan de grondwet getoetst kunnen worden. En dat, dat is ander werk inderdaad dan in de Tweede Kamer. Maar dat wil niet zeggen dat het minder spannend is. Nee, wat ik vraag het specifiek omdat jij wordt gezien als groot talent. Je deed het ook toen je, je kwam in één keer op, je deed mee aan die debatten, er was allemaal uh, veel lof, kreeg je toegezwaaid. Um, dan is mijn gevoel toch een beetje, ja, dit, dit, dit, dit is een opstapje voor jou. Jij, jij wil meer dan dit. Nou, kijk, voor de toekomst. Het, het is raar gelopen. Nee, ik zal eerst het heel kort het verleden. Dat is maar heel kort in de politiek voor mij. Uh, ik ben bij de PVV gegaan om iets aan mijn eigen stad te kunnen veranderen. En dat was de, de eerste opzet waarbij ik in mijn achterhoofd hield van... Als, als me dat nou bevalt, maar dat was nog het minst belangrijke... of het mij zou bevallen, als het de kiezer zou bevallen... maar ook als het de partijtop binnen de PVV zou bevallen... en daarna kom ik dan zelf, dan wil ik op termijn... en heb ik het over na vier jaar bijvoorbeeld... wil ik eens kijken of de stap naar de Tweede Kamer te wagen valt. En uh, die ambitie heb ik ook op die manier uitgesproken. Uh, het ging alleen in de gemeenteraad ging het nogal snel. Sietse Fritsma die, uh, die, die kon weg. toch de beide banen niet meer uh, combineren. Want ja. die heeft de, een van de belangrijkste portefeuilles voor de PVV. En uh, die moet minister Gert Leers natuurlijk heel goed uh, controleren. En achter zijn vonden zitten. Nou ja, hij heeft het ja. daar gewoon hartstikke druk mee. Dus toen mocht ik uh, fractievoorzitter worden van mijn fractie. Dan ben ik toe, uh, net tot dat ambt gekozen. En uh, ja, dan gaat het al wat harder. En toen kwam ook nog eens een keer uh, de vraag... Of eigenlijk ontstond het eens een keer uh, toen we het over de Eerste Kamer hadden intern. En, en toen ontstond het idee om, om, om ook naar de Eerste Kamer te gaan. Om dus landelijk al eerder op te pakken. En ja, daar heb ik ja tegen gezegd na een aantal gesprekken. En ja, met het resultaat waar we nu zijn. En voor de toekomst... Ja, het lijkt me hartstikke leuk om inderdaad... om eens in de Tweede Kamer uh, plaats te kunnen nemen. Maar alleen, ja, dan ja. zullen we gewoon moeten kijken wat de toekomst brengt. Nou ja, en wie weet niet alleen maar slechts als Tweede Kamerlid... maar uh, het kan meer worden, dit zei Geert Wilders natuurlijk onlangs over jou. Ja, hij straalt gezag uit, hij straalt rust uit... maar hij is ook iemand die van het debat houdt. Ik geloof, ik zag ergens dat hij in beide debatten als tweede er was uitgekomen. Ja. Dus ja, daar gaan we nog heel veel van horen de komende jaren. Ik ben echt heel blij en ook heel trots op hem. Ja, dat zou een opvolger kunnen zijn. Zeker. Ja, wie zou een opvolger kunnen zijn? Ja. En toen, oké, okay, hij slikte dat wel weer in de volgende dag. Uh, maar toen zei hij: Ja, nee, ik had de vraag verkeerd begrepen. Maar. Het was heel duidelijk. J jij, jij komt er wel. De vraag is, zou jij dat ook willen hem opvolgen? Nou, allereerst om, om nog over die, uh, die uitzending met Joosti Erdmans. Uh, ik heb die uitzending thuis gezien, live. En uh, ik zat met mijn partner op de bank. Wat niet zo vaak gebeurt, alleen toen toevallig wel. En uh, toen zagen wij allebei al van, van... hij heeft de vraag eigenlijk amper gehoord. Hij was met zijn eigen antwoord op de volgende vraag waarschijnlijk ja, ook. Ja, goed, even. maar hij zei, daar, daar, daarvoor voor. is hij al heel erg lovend over je. Tuurlijk is hij lovend. En ja, dat, dat is hartstikke nou ja. leuk om, ja. om mee te maken. Uh, en, en ja, normaal. Wat het voor de toekomst brengt, dat zullen we gewoon zien. En ik vind het hartstikke leuk om te horen dat, uh, dat hij hartstikke tevreden is. Alleen die tevredenheid, dat is hetzelfde als in de voetballerij. Je bent net zo goed als je laatste wedstrijd. En ik zal dus continu goede wedstrijden moeten blijven spelen om in de kijker te blijven. Maar zie jij jezelf eventueel als opvolger van Wilders? Nou, nee, dat is voor mij, uh, ja, ik heb het al vaker ook gezegd, ook bij, uh, bij een ander programma, dat is niet in vragen. Omdat uh, ik hoop dat, dat Geert Wilders minimaal 150 jaar oud wordt en nog heel lang uh, ja. uh, de PVV kan blijven leiden, want dat doet hij op een fantastische manier. En dan ben ik uh, als eventueel opvolger niet eens nodig. Dus het, ja, ik wil het er eigenlijk niet eens over hebben. Het is eigenlijk jammer, Magiel. Jullie staan van de PVV al te grote monden over die oude politiek... en dat we om de zaken heen draaien. en we dat, dat, dat, dat willen wij niet. Dit klinkt heel erg als oude politiek. Geen antwoord geven. Nou, ik geef er netjes antwoord op. Het is niet in vragen. En uh, ik, ik wil helemaal niet nadenken over een eventuele uh, opvolgingsplek. Want dat zou betekenen dat, dat Geert vertrekt. En dat wil ik helemaal niet. Dus ja, het is altijd dus appeltje op een dag gaat hij weg. Ja, ik hoop over een jaar of tachtig. Acht je jezelf in staat om Geert Wilders op te volgen? Nou, ook die vraag daar denk ik niet eens over na. Wat een bescheidenheid. Nou ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja. We gaan het zien over tachtig jaar. Ja, wellicht. Ja, dan, uh, mag je nog een keer terugkomen in de uitzending. Oké, okay, hartstikke Magie goed. de Graaf, dank je wel. Succes morgen bij die belangrijke vergadering in de Eerste Kamer. Dank je wel, fijne avond. Gaan we naar Wimbledon. Jan Rolfs. Ja, Federer dus gewonnen van uh, Jusni. Hij in de kwartfinale tegen Tsonga, de Fransman. Maar wat gebeurt er nu op het centercourt? Daar staan Nadal en Del Potro nog te spelen. 2-1 in sets voor Nadal. 4-3 voor de Spanjaard. Heeft dan een keer de Argentijn gebroken. Maar wordt er nog verder gespeeld? Omdat het ondanks deze mooie zomerse dag en avond in Londen... Natuurlijk ook een keer donker wordt. Nu spelen we op het centercourt. Daar kan het dak straks overheen. Alleen het probleem is dat het duurt 40 minuten. Maar de umpire lijkt nog niet aan te geven dat er gestopt moet gaan worden. En gaan de spelers dan wachten totdat het dak dicht is. Allemaal even koffiedik kijken. Voorlopig zitten ze keurig op hun stoeltje. Gaan ze straks verder. 4-3 dus. Vierde set voor Rafael Nadal. 2-1 in sets voor de Spanjaar tegen de Argentijn. Juan Martín del Potro.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 Good riddance. Oh nee, andersom denk ik. Green Day met Good Riddance. Today's Talk. Op deze kleverige maandag. Waar ging het over in de sportschool? Frans in Rotterdam, goedenavond. Goedenavond. Ik mag Laat, Bij ons ging het eh, zoveel mogelijk over de fijne dat gisteren. Had je, geen open dag, maar we gingen voor deze training. Ah. En eh, ja, met fakkels, alles. Ja, het was eh, heel druk. Dus, eh, er waren ook was, suppo geweldig. supporters weggelopen, toch? Ja, 500 maar. Ja, die lopen dan zomaar weg. En uh, ja, Maleisië die wil niet uit bestuur luisteren. En dat je toch wel 30 miljoen heb die bij elkaar gescharreld. En dan gaan ze nog zeggen zo of zo. Maar, uh, maar zag die trainingen er een beetje goed uit, wat jou betreft? we hebben maar één leventjes getraind. kwartiertje, twintig minuten. Die jongens hebben al die tijd niks gedaan. Die zijn met vakantie geweest natuurlijk. Rob in Nieuwgein. Hi, goedenavond. Hoi, hoi. Ja, eh, uh, waar ging het bij ons over? Het, het weer? Ja. Toch. En uh, nu is het opeens weer klagen, het, is, uh, het, is, het is zo benauwd en het is nooit goed. Dan regent het en dan, uh, dan is het opeens weer gewoon veel en veel, en veel, en veel te warm. Dus jij dus kwaad wordt worden op beetje. die mensen, dat ze niet zo moeten zeuren? Nah, ja, nou ja, het is natuurlijk ook wel uh, van het ene moment in het andere moment natuurlijk uh, eigenlijk heel erg extreem. Maar wie komt er nou sporten met dit weer? Vraag ik me af. Ja, genoeg mensen toch nog. Het blijft, uh, het blijft doorgaan. Het weer en wordt. Okay. dat zijn toch wel de belangrijkste zaken in het leven, denk ik zo. Ja, ja, ja. mooi weer is ook mooi, dus, ja, uh, precies. maar ja, we krijgen morgen weer uh, ander weer. Ik ga lekker naar huis, okay. jongens. Lekker nog even okay. in de tuin zitten. Oké, okay. okay, groetjes. Dag Rob, okay. dag Frans. Doei, Hoi, hoi. Ja, ik ga weer naar huis. Lekker in de tuin zitten, dus met een biertje erbij. Um, we zijn er morgen weer, op weer zo'n warme dag. En wil je ons niet missen, ga even naar Facebook. Facebook.com slash Of volg ons op Twitter, BNN vind je ons. Zowel meteen uh, langs de lijn met Gio Liepens. B -N -M